Uur. Goedemorgen, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Een verdachte van de explosies bij Poolse supermarkten is weer vrij. Sinds vorige week is hij weer thuis, maar hij blijft nog wel verdachte. Hij mag het proces thuis afwachten. In totaal zijn er vier verdachten. Zij zijn tussen de 20 en 26 jaar oud. Eind vorig jaar gingen er bij vijf Poolse supermarkten in het land explosieven af. In augustus wordt de zaak behandeld. Mensen in Rozendaal kunnen nog steeds niet douchen. De hele ochtend komt daar bij veel mensen geen druppel uit de kraan. Kom door een storing, zegt iemand van het waterbedrijf in Brabant. Wij hebben helaas vannacht een technische storing gehad op ons waterproductiebedrijf in Rozendaal. Hierdoor zijn onze voorraadkelders onvoldoende gevuld geweest in de ochtend. En hebben wij dus onvoldoende water kunnen leveren op dit moment. Het bedrijf verwacht het probleem voor de middag te hebben opgelost. We zijn de afgelopen maanden lekker blijven bewegen. De meerderheid van de Nederlanders is tijdens de coronacrisis bezig geweest met fit blijven, zegt de hersenstichting naar onderzoek. Vooral wandelen en fietsen viel in de smaak. Jongeren gingen vooral een rondje hardlopen of skileren. En in Rotterdam is begonnen aan de sloop van 500 huizen in de Tweebosbuurt. Het Gaat vooral om huurhuizen. Bewoners zijn het er helemaal niet mee eens en proberen de boel vanmorgen te blokkeren. Er wordt weer een stukje uit mijn hart gesneden door de burgemeester en door de wethouder, Want die hebben overal schijt aan. Want de VN die zegt, stoppen met alles. Maar wat doet de gemeente, je ziet het. Ze gaan gewoon verder, want ze willen ons hier weg hebben. Want er wordt gezegd, er moeten rijkere mensen hierheen komen. Arme mensen moeten oprotten. Volgens de woningbouwvereniging voldoen de huizen niet meer aan de eisen van deze tijd en moet de boel daarom afgebroken worden. Mijn woning is gewoon perfect, want anders had ik al lang gaan verhuizen, had ik het beter tien jaar geleden kunnen doen. Bewoners zijn ook bang straks veel meer geld kwijt te zijn aan een huis. Er komen nieuwbouwhuizen, maar veel minder dan dat er nu staan. Het weer nog, het regent in een groot deel van het land en het is een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Het is 13 tot 15 graden. DFM. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Ochtendspits in onze regio valt reuze mee. Op de AN207 wordt wel langzaam gereden. Vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom kom je in 3km file voor de aansluiting met de A4. En dat kost je vanochtend 10 minuutjes extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The minute that my left hand meets your waist And then I watch your face Put my finger on your tongue cause you love the taste, yeah These hearts adore Everyone the other beats hard as Goedemorgen Zandvoort, uh, wij gaan het tweede uur doen. We gaan gelijk praten met uh, Sven Drommel... dat is de nieuwe lijsttrekkerskandidaat voor de VVD. René van der Linden gaat met mij praten over het provincieonderzoek... en dat gaat over financiën, over asielzoekers... en uh, nog twee items die hij zal toelichten. Als laatste zijn er een aantal zomeractiviteiten... van Sportservice uh, Noord-Holland... en die gaan wij ook met uh, Wout Verlem bepraten... Maar allereerst, als het goed is, hebben wij Sven Drommel aan de telefoon. Goedemorgen. Hey, goedemorgen Ben. Allereerst van wijs, fijn dat ik de gelegenheid krijg om zelf voor te stellen op CFM. Dank daarvoor. Uh, nou ja, wij uh, zijn, en jij bent dan de eerste die de aftrap uh, doet... en je bent eigenlijk ook een beetje gevolg van de VVD-perikelen die lopen... maar uh, alle lijsttrekkers die komen bij ons aan de beurt bij Goedemorgen Zandvoort... om uh, zich voor te stellen en uh, te vertellen wat zij uh, ervan vinden... En uh, jij bent nieuw in, uh, in het politieke van Zandvoort. Vertel mij in het kort wie Sven Drommel is. Dat, uh, dat lijkt me zeker een goed, uh, goed plan. Nou, allereerst, uh, mijn naam is in ieder geval Sven Drommel. En ik ben al uh, 26 jaar verbonden aan uh, onze mooie uh, badplaats. En uh, deze zomer mag ik daar weer een jaartje bij optellen. Um, ik heb werkdagbalkunde gestudeerd in Delft. En in het uh, dagelijks leven help ik onder andere ja, gemeenten met het uitwerken voor plannen ja, voor nieuwe energiesystemen. En daarmee uh, moet je eigenlijk denken aan alle ja, uitdagingen... die de energietransitie met zich uh, meebrengt. Dus denk bijvoorbeeld aan nieuwe elektriciteitssystemen... Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, ja, de nieuwe warmtevoorziening uh, voor huizen. Mm -hmm. um, dus in mijn uh, werk ben ik dan niet alleen op zoek naar de uh, beste technische oplossing. Uh, het financiële plaatje moet natuurlijk ook uh, kloppen... om iets uiteindelijk te realiseren. Maar ik denk dat nog wel het allerbelangrijkste uh, van mijn werk is... Uh, dat ik de bewoners uh, van die huizen uh, meeneem. Omdat hun uh, ja, woning toch dan op een uh, alternatieve manier wordt verwarmd. Mm -hmm. En mensen hebben daar natuurlijk dan ja, terechte vragen in. Uh, en wij helpen in ieder geval om uh, die zorgen weg te nemen. Okay. En in ieder geval de mensen ja, te enthousiasmeren en het uh, draagvlak te creëren. Oké, okay. ik, uh, ik had hier drie staan. Hoe oud ben je, waar woon je en werken? Nou, hoe oud en werk heb je gehad, dus waar woon je? <laughs> ik woon uh, op dit moment... Uh, uh, nog in, uh, in Haarlem. Ik ga zeer spoedig weer verhuizen naar, uh, naar Zandvoort. Uh, mijn vriendin wilde graag een uitstapje uh, maken naar een andere woonplaats. Nou, dat is uiteindelijk uh, Haarlem geworden in plaats van Amsterdam. En ga Gelukkig terug. Nog dik... Gelukkig nog in de buurt van Zandvoort. Uh, maar er gaat uh, zeer spoedig weer uh, verandering in, uh, oh, in komen. Okay. Uh, dan, uh, dan woon je in het dorp en dan kan je rustig naar uh, de raadzaal als dat zover komt. Um, mm -hmm. Je bent redelijk nieuw in de politiek. Ik hoorde je uh, naam eigenlijk... al uh, als uh, een soort van persbericht voorbij komen. Um, mm -hmm. Ben je al lang lid van de VVD? Ik ben uh, inmiddels al sinds... ja, prik me daar niet op vast. Uh, maar sinds uh, 2018... A19 uh, ben ik lid uh, van de VVD. Uh, en ik hou me in ieder geval... Uh, ja, van de zijlijn uh, kijk ik met veel uh, belangstelling... Uh, naar de raadsvergadering. Uh, dus in die zin... Uh, uh, ...ben ik uh, betrokken bij, uh, bij de politiek in uh Zandvoort. -huh. Nou, uh, word je uh, gelijk lijsttrekker. Dat is uh, uh, toch wel een, uh, een serieuze en zware post. Ben, ben je al eens bij vergaderingen van de VVD geweest? Bij, de, bij een fractie of bij een ledenvergadering? Uh, zeker. Ja, we hebben nu natuurlijk... Uh, helaas wegens uh, corona gaat het allemaal een stuk lastiger. Uh -huh. zijn de algemene ledenvergaderingen ook uh, via Zoom... Ja, ik kent het natuurlijk wel, uh, die vele communicatieplatformen waar de Zoom er eentje van is. Uh, en ik merk toch wel een beetje dat uh, ja, er wel echt een gemis is van het fysieke bij elkaar komen. Elkaar een keertje weer eens recht in de ogen aankijken. Uh, want via de webcam, ja, dat voelt toch anders en dat is het uh, net niet helemaal. Die, uh, um, hoe, hoe ben jij verbonden met de fractie? Hoe bedoelt u precies? Nou, Met de fractie die er nu, die er nu zit, of ben je compleet nieuw als uh, kandidaat, lijsttrekker? Ja, ik ben, uh, ik ben in die zin uh, compleet uh, nieuw als, uh, als kandidaat. Mm -hmm. Dus je kan zeggen dat ik uh, op dit moment nog geen, geen uh, raadservaring uh, heb. Mm -hmm. Maar als dat betekent dat ik ook nog geen uh, ruzie heb gemaakt... dan is dat <laughs> op zich wel iets mooier meegenomen. Als je daar <laughs> toch over begint over ruzie maken, dan uh, weten we alle twee, uh, open en bloot... dat het uh, eigenlijk twee kampen zijn uh, binnen de VVD. Uh, mm -hmm. Allereerst, wat vind jij van uh, het terugtrekken van de fractie uit de coalitie? Um, wat ik daarvan vind? Nou, Ik denk in ieder geval uh, dat de fractie uh, op het moment dat zij uh, een keuze maken... Uh, dat ze daar goed over nadenken... Uh, en ik vind het voornamelijk belangrijk dat ze uh, daar de persoonlijke verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, en ook aan de leden goed uitleggen waarom zij die keuze hebben gemaakt. Uh, en op het moment dat die uitleg ja, goed gestoeld is, met de juiste argumenten... Uh, ja, dan respecteren wij uh, uh, die keuze natuurlijk. Er zijn natuurlijk altijd uh, ja, kleine nuanceverschillen... Uh, wat nou exact de beste aanpak is. Uh, maar dat kun je altijd pas uh, achteraf uh, zeggen... Dus het is altijd een lastig verhaal om de toekomst te voorspellen. Ik nou, denk dus dat niemand de, de toekomst zo goed in de hand heeft. En een uh, glazen bol heeft. Het gaat mij meer over het uittreden van, uh, van de, de, de, de twee coalitie. Of van, de, van Martijn en Belinda uit de coalitie. Uh, mm -hmm. Daar gaat het mij over, wat je daarvan vindt. Um, en dat uh, juiste bewoordingen als uh, verantwoording nemen en zo. Dat klopt ook wel. Alleen uh, later bleek dat men toch een beetje met modder ging gooien. Ja, misschien is het ook wel eventjes goed om uh, terug te komen... waarom ik mezelf eigenlijk uh, uh, kandidaat heb gesteld als lijsttrekker. Mm -hmm. Ik denk dat dat uh, wel antwoord geeft op uw vraag. Uh, ik wil in ieder geval allereerst benadrukken... dat uh, Martijn uh, Hendricks natuurlijk een zeer uh, goed tegenkandidaat is. Uh, maar toch heb ik de noodzaak gevoeld om een uh, stap naar voren uh, te zetten. Omdat ik van mening ben dat de uh, VVD op twee fronten ja, cruciale stappen uh, kan zetten. Uh, en ik denk voornamelijk dat die cruciale stappen liggen op de samenwerking... Uh, en op de communicatie. Uh, dus ik wil... Uh, ik zie zelf graag uh, een methode... waarin we eigenlijk sterker inzetten... op de samenwerking uh, tussen de leden... en binnen uh, in de gemeenteraad. Uh, en ik zou ook graag zien... dat we de communicatie... Uh, vanuit de fractie richting de leden... naar een hoger niveau tillen. En de leden er uh, meer uh, bij betrekken. Ja. En om even dieper in te gaan... op bijvoorbeeld die samenwerking. Ik zie bijvoorbeeld dat de uh, gemeenteraad... Ja, uh, grote plannen realiseert. Zoals bijvoorbeeld de, de Formule 1... die naar Zandvoort wordt gehaald. De herontwikkeling van de Zuidboulevard. En alle nieuwbouwprojecten die op de rol staan. En ik besef me dat het... stuk voor stuk uh, niet de verdiensten zijn... van de individu. Maar dat het echt... een teamprestatie is. Teamwork binnen de fracties. Maar ook uh, het teamwork bij de, binnen de Raad. Uh, dus ik, het is gewoon... van cruciaal belang dat de relaties... Uh, niet alleen binnen uh, een fractie goed zijn... Maar ook binnen de, binnen de raad. Mm -hmm. En alleen op die manier kunnen we echt iets moois bereiken voor, voor Zandvoort. Op ja, die samenwerking. Uh, je, uh, je eerste punt, samenwerking intern. Dat is natuurlijk een, een VVD intern uh, ding. En een intern misschien wel een probleem. Want na het uh, terugtrekken uit de coalitie... Uh, zijn er toch heel wat VVD-leden die het uh, daar niet mee eens waren. Of commentaar hadden en noem maar op. Dus dat is intern. Dat heeft uh, voor de gemeente en voor de raad niet zoveel voordeel. Je, je tweede punt: het, het zoeken naar samenwerking, uh, ja, dan, moet, dan moet je toch ook stellen van is dat wel gelukt als je het uit de coalitie treedt. Dat is een uh, hele terechte vraag. Uh, en ik heb me natuurlijk niet voor niks uh, kandidaat gesteld als, uh, als lijsttrekker. Um, en dingen die uh, beter kunnen, mm -hmm. uh, die zou ik ook graag beter willen doen. Uh, maar dan... Ja, ga je gang. Nee, dus vandaar dat ik me ook uh, kandidaat heb gesteld. En ik ben in ieder geval van, van plan. Uh, en ik heb er ook het volste vertrouwen in. Uh, om die samenwerking uh, beter invulling te geven. Ja. Um, want alleen juist met die samenwerking kunnen wij onze ja, idealen een, een plek geven. En ook echt dingen realiseren. In plaats van toekijken aan de zijlijn. Um, want ik ben er wel van het denken. Uh, maar ik ben nog meer van het doen. Dus ik ga graag die uh, samenwerking aan. Die... Uh... Ja, aan de ene kant gaat uh, men uit de coalitie, aan de andere kant voel ik me een beetje bij jou dat je wel die samenwerking wil hebben. Um, mm -hmm. Er zijn natuurlijk een aantal dingen in Zandvoort waarbij de VVD zegt van nou, daar willen we eigenlijk uh, niet mee door. En dan zal ik het grootste punt noemen, de ambtelijke samenwerking. Um, mm -hmm. Daar zal jij dan partij voor moeten kiezen. Klopt, um, dat is helemaal juist. Uh, ik denk in ieder geval dat we binnen de VVD in ieder geval uh, veel gemeenschappelijke uh, waarden uh, met elkaar delen waar überhaupt geen, uh, geen discussie uh, over bestaat. Uh, het zijn slechts uh, nuanceverschillen waar uh, net de crux ligt. En ik denk dat we daar met z'n allen uh, ja, gemakkelijk misschien niet, maar ik denk dat we daar wel goed, uh, goed uit weten te komen. En wat betreft uh, ja, die ambtelijke fusie uh, met Haarlem, ik uh, vind het daar best voornamelijk uh, belangrijk uh, dat zandvoort bestuurlijk uh, onafhankelijk blijft. Zandvoort uh, moet natuurlijk wel uh, blijven. Alleen uh, op het moment dat de uh, ja, taken samen uitgevoerd kunnen worden, dan is daar in principe uh, niks mis mee. En als we straks aan het einde van de evaluatieperiode de balans kunnen opmaken, uh, dan kunnen we aan de hand van ja, criteria die wij bijvoorbeeld uh, stellen of uh, wensen die we hebben aan het uh, ambt ambtelijke apparaat, kunnen we op basis daarvan de balans opmaken. En op dat moment een uh, keuze maken. Uh, dus ik vind het uh, uh, verstandiger om uh, te wachten uh, tot die evaluatie heeft plaatsgevonden? Ja, dat lijkt me uh, ook wat uh, de VVD beloofd heeft uh, aan het begin van uh, het breed gedragen raadsakkoord en daarna nog een keer een uh, coalitieakkoord, maar dan stap toch uh, de, uit de coalitie omdat een aantal afspraken niet nagekomen uh, worden. Um, mm -hmm. Eerlijk antwoord, vond je dat verstandig ja of nee? Uh, persoonlijk had ik het uh, liever anders gezien. En dat is ook de reden waarom ik nu een uh, standpunt uh, heb gedaan. Ja, ja, ja. Uh, maar ik denk, als uh, u de, uh, benieuwd bent naar de exacte overwegingen... Uh, dat u het beste uh, die vraag kan stellen aan, uh, aan de hoofdrolspelers. Ja, maar um, jij wordt binnenkort ook hoofdrolspeler... dus ik denk dat je daar een mening over uh, kan hebben. Um, ik zie twee kandidaten, maar dan zie ik ook twee kampen. Is dat zo? Uh, nou eerlijk gezegd uh, zie ik, uh, ja, twee kampen klinkt uh, niet zo heel erg gezellig en dat is denk ik ook niet terecht. Uh, ik zie twee stromingen die vrijwel uh, dezelfde kant op stromen, alleen net eventjes dat nuanceverschil <coughs> waar, wat ik al eerder al noemde. Ja, ja. Uh, en ik denk dat dat uh, de nuanceverschil, dat, uh, dat de leden zich daar voornamelijk over moeten gaan uitspreken ja. tijdens de aankomende algemene ledenraadverkiezingen op uh, 24 juni. Is uh, inderdaad 24 juni, dan uh, is er een ledenvergadering en daar wordt dan bepaald wie de lijsttrekker wordt? Klopt. Ja, mijn, uh, mijn lot, om het zo maar te zeggen, uh, <laughs> dat ligt, uh, ligt in de handen van de leden op uh, de 24 uh, juni. En ik heb er uiteraard het uh, volste vertrouwen in dat de leden ja, een goede keuze weten te maken. En uh, die keuze, daar sta ik ook voor ja, dan, uh, volledig achter. dan moet je daar ook achter gaan staan. Dat, uh... mm -hmm. hey, uh, ik heb twee speerpunten genoemd uh, als, als samenwerking. En, en wat zou je nou specifiek voor Zandvoort willen? Ik zie namelijk elf bouwprojecten stil liggen. En, en, uh, ja, ik vind eigenlijk dat voor Zandvoort... we een hele goede, goede lijn hebben uit, uh, uitgezet. En inzetten op uh, de kwaliteiten van Zandvoort. Uh, denk hier bijvoorbeeld aan het, uh, aan het toerisme. Uh, maar ook dat uh, Zandvoort een fijne plek is om, uh, om te wonen. Uh, dat vind ik voornamelijk ja, de belangrijkste kernwaarde in Zandvoort. En dat is ook mm -hmm. waarom ik zo van, uh, van Zandvoort hou. Omdat je gewoon die rust hebt en die rumoer die elkaar ook zo mooi, uh, mooi afwisselen. Uh, en ik denk dat het uh, van belang is dat we uh, met elkaar dat evenwicht moeten zien te behouden. Oh, dat is een, een, een mooie uitspraak. En uh, ik wil nog even naar de brief, heel kort, want de tijd draait door. Jij ja, gaat je bekendstellen bij de leden middels een brief? Klopt. Ja, ik ben een beetje in die zin ingehaald door de, door de actualiteit. En heb niet heel veel de kans gehad om me goed te uh, profileren bij de leden. Mm -hmm. uh, maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan om de leden zoveel mogelijk ja, persoonlijk, telefonisch uh, te bereiken. Uh, en, ik, uh, en er wordt ook uh, zeer binnenkort een brief uh, verstuurd naar de leden, okay. waarin ik mezelf uh, voorstel. Um, en ik denk op het moment dat ik voldoende uh, leden weet te overtuigen om voor mij te kiezen... Uh, dan ben ik uh, straks ja, de, de juiste kandidaat uh, als, uh, als, uh, als lijsttrekker. Goed. Nu, ja. Op dit moment moeten de leden overtuigd worden, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar straks natuurlijk de kiezers. Ja, dat, zo, zo werkt het in de politiek. Er moet eerst een lijsttrekker mm -hmm. gekozen worden, dan maak je een, uh, een, een programma... en dat wordt ook door alle leden ondersteund. Dus ik, uh, uh, ik zie de brief, ik heb hem van je gekregen, waarvoor dank... En ik neem aan dat uh, de leden hem uh, deze week wel krijgen. En dan gaat het donderdag uh, kijken wat er van komt. En uh, ja, laten we maar zeggen, uh, veel succes voor de beide lijsttrekkers. En wij horen er waarschijnlijk al uh, vrijdag wie de lijsttrekker wordt. Ongetwijfeld, ja. En uh, bedankt uh, dat ik het een en ander mocht toelichten. Geen dank. Uh, je hebt uh, de aftrap gedaan voor de politieke serie waarvoor uh, ook dank. Mm -hmm. Hele fijne dag nog. Ja, dan wens ik je een prettig weekend en uh, tot horens. Eens gelijk. Dankjewel. tweede onderwerp van dit uur gaan we praten met René van der Linden en we gaan het hebben over het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2002. Meneer van der Linden, goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Ja, goedemiddag. <laughs> ja. Uh, deze week is het uh, rapport gepubliceerd, het uh, jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2002. Dat is nogal een ferme uh, een term. Kunt u uh, ons meenemen in, in wat dat nou inhoudt? Ja, uh, allereerst even interbestuur toezicht. Uh, dat bestaat eigenlijk uit, uh, uit twee delen. Sinds jaren en dag doet de provincie uh, houdt toezicht op gemeentes als het gaat om financiën. Dat is uh, wellicht uh, uh, wat breder bekend bij het, uh, bij het publiek tussen uh, mm -hmm. zogenaamde artikel 12 gemeenten. Op het moment dat gemeenten niet aan de financiële uh, verplichtingen voldoen die de wet voorschrijft. Ja, er komt een gemeente onder, onder, onder verscherpt toezicht te staan. Dat wil zeggen dat de, dat de provincie mee gaat kijken en mee gaat beslissen. Soms ook met gemeentes over de investeringen die de gemeentes doen. Over de uitgaven die de gemeente doen. Nou, dat is allemaal geregeld in de wet. hoe dat allemaal moet in de gemeentewet. En daarnaast voert de, de provincie sinds 2012 ook het toezicht uit over andere taken die gemeentes doen. En daarbij kijken we aan de, of de gemeente zich aan de, aan de wet houden. En dan specifiek of de gemeente de wettelijke verplichtingen die ze heeft uh, goed uitvoeren. En de provincie doet dat op, uh, op uh, drie domeinen. Dat is dus het omgevingsrecht. Uh, waarbij we bijvoorbeeld kijken of, uh, of de uh, gemeente... Uh, vergunningen op tijd uitgeven, op het moment dat iemand een aanvraag doet of ze op tijd publiceren, bestemmingsplannen op orde uh, zijn. Op iedere gemeente moet de gemeente dekkende bestemmingsplannen hebben, bijvoorbeeld. Um, wij houden toezicht op uh, archief- en informatiebeheer. Um, ja, dat is, uh, wordt steeds actueler, met name met de digitaliseringsslag uh, die uh, die gemeentes uh, moeten maken. Uh, iedere gemeente moet een verordening hebben, een archiefverordening, hoe ze omgaan met hun informatie en uh, welke. Uh, uh, hoe zij selectie toepast op welke stukken, wanneer en hoe ver uh, moeten worden bewaard. En daarnaast uh, houden we toezicht op gemeentes om te kijken hoe ze uh, het huisvesten van verblijfsgerechtigden uitvoeren. Ieder half jaar krijgt de gemeente verplichting om uh, een aantal uh, verblijfsgerechtigden te huisvesten. Uh, mag u dat vertalen in uh, statushouder? Dat mag u verhaal in, uh, vertalen in statushouder, mm -hmm. ja. Verblijfsgerechtelijke statushouders uh, wat ze in de nee. Maar uh, dat zijn ja, ja. uh, gewoon mensen die een verblijfsstatus hebben. die op dit moment in de AZC zitten. en vanwege die status gewoon in Nederland. langere tijd mogen verblijven. en. Uh, ja, uh, door gemeenten een, een, een, een woning uh, toegewezen moeten krijgen. En die worden verdeeld over, uh, over heel Nederland. Nou ja, ja, ja. Uh, dat zijn dus vier uh, onderdelen waarop uh, getoetst wordt. Hè? Uh, ja. U zei in het begin dat er uh, ingegrepen kan worden. en toen had u het over financiën. Maar ja. dat kan dus op elk vlak zijn. Maar heeft u een voorbeeld van ingrijpen? Um, eigenlijk op alle vlakken kunnen we op verschillende manieren ingrijpen. Financiën gaf ik even aan... omdat mm -hmm. dat bijna tot drie cijfers achter de komma uh, wettelijk geregeld is... hoe, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Uh, in 2012 uh, uh, is dus een nieuwe wet werking getreden... waarbij van het toezicht naar de uh, provincie is gegaan. En daarbij hebben we meteen één instrument uh, erbij gekregen... Dat instrument heet in de plaats treden. Dus als een gemeente zijn taken niet goed uitvoert... Dan, uh, dan doet de provincie dat, maar dan wel op kosten van de gemeente. Mm -hmm. uh, dat, maar dat is een ultieme, een ultieme uh, uh, instrument wat we hebben... Um, en daar hebben we een, een stapjes uh, nemen we daarin. Dus op het moment dat we ontdekken dat de gemeente niet aan, uh, aan bepaalde verplichtingen voldoet. Dan hebben we eerst uiteraard een ambtelijk gesprek. Gewoon, de uh, gemeente heeft niet gehoord dat, dat je eigenlijk uh, uh, aan de zijkanten van de, van de wet moet opereren bent. Op het moment dat dat niet gebeurt, dan vragen we een plan van aanpak. Dat doet... ...college moet worden vastgesteld... ...waarbij de gemeente moet aantonen... ...oké, okay, we gaan onze procedures... ...of we gaan onze werkwijze... We gaan verbeteren. Ja, op het moment dat dat niet gebeurt... ...dan hebben we een bestuurlijk gesprek. Dus, dus er zit is gedeputeerde... Uh, wij echt in de plaats zetten. Maar dat komt... in het totaaloverzicht van de gemeentes... en het is openbaar, dus ik mag alle namen noemen die erin staan... Ja. dan uh, zie ik toch dat bij het omgevingsrecht... een aantal uh, gemeentes gewoon in het rood staat. Uh, daar zou je dus een keer wat van kunnen zeggen. Ik noem Waterland, uh, 1920 in het rood. Kocheland, 1920 in het rood. Uh, Heemskerk. Uh, is die spanning er al om, om daar op te gaan treden? Heel duidelijk. Um, de, u, u refereert even naar de openbare stukken. Um, mm -hmm. Iedereen kan op de provinciesite, ja. onder het kopje bestuur, daar staat interbestuurlijk toezicht. Dan de pagina waar, waar voor iedere gemeente staat aangegeven wat de wat de stand van zaak is op de op de vier domeinen die we net even hebben, hebben besproken. Mm -hmm. En, uh, maar daarin staat bijvoorbeeld voor omgeving, zegt heeft u even aan, heel goed. Dat, mm -hmm. Daar staan ook de bestuurlijke brieven staan daarbij. En daar kunt u zien dat uh, voor die gemeentes die u heeft aangegeven, dat in de bestuurlijke brieven ook wordt uh, uh, gewezen op die stap 2 of stap 3 die ik net heb, uh, heb uh, toegelicht, ja? dat, uh, dat de gemeentes een plan van aanpak, door het college vastgesteld, een plan van aanpak moeten uh, moet, uh, uh, aanleveren, aan ons, om te laten zien op welke nee. wijze, dus en dan willen we echt te zien uh, de data en welke acties daar dus in staan, Wanneer, op welke punten um, een gemeente uh, de zaak op orde heeft en heeft verbeterd voor het komende jaar. Ja, en dat gaan wij dus, uh, dus monitoren. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je, als je één keer in het rood staat en daar wat aangeschreven krijgt, dat je hier gaat herstellen. Bijvoorbeeld heemsteden, Omgevingsrecht, rood, geel, groen. Dus die hebben dat aangepast. Maar twee keer rood achter elkaar, dan, dan heb je nog niet geleerd, denk ik. Nee, precies. En um, dit is eventjes wat u heeft. Een aantal, uh, aantal gemeentes noemt u op. Um, het is, uh, in eerste instantie hebben we dus inderdaad die plannen van aanpak gevraagd. Die hebben we vorig jaar ook al gevraagd. Alleen sommige gemeentes die zijn bijvoorbeeld bezig met een hele grootschalige... ...en het heeft als het gaat om de omgeving, zegt alles met de Omgevingswet te maken... ...van uh, vaak, dan heeft de gemeente aangegeven... ...ja, op het moment dat wij... wij moeten een nieuw beleid gaan maken... ...en dat maken we op basis van de Omgevingswet. Maar zoals u wellicht ook weet... ...is de Omgevingswet al een aantal keren uitgesteld. En dat is voor gemeenten... Uh, vaak de reden waarvoor ze zeggen... ...oké, okay, wij stellen uh, het vaststellen... ...van ons nieuwe beleid... ...stellen we ook uit. Daar gaan wij op zich niet mee akkoord als provincie... Mm -hmm. ...want in de nieuwe Omgevingswet... staan nagenoeg dezelfde criteria als op dit moment... In de, in de huidige wet staan. Alleen, dat, ja, um, gemeenten hebben ook niet zo heel veel financiën... Hè, en die blijven dan toch even wachten en... ik wil niet zeggen dat de het provinciebestuur... <lacht> uh, met, met, met, met, met het aanleveren van de stukken. Alleen, ja, gemeenten zitten er aan de financiële niet... heel erg goed voor. zich. Ze nou, wij stellen het alsnog... ons nieuw beleid, waarin wij die zaken oppakken... zoals de provincie bent... stellen we alsnog toch een keertje uit. Mm -hmm. Heel simpel, omdat ja, de omgevingswet is uitgesteld... en... Um, als we nu beleid gaan vaststellen, moeten we dan over een jaar weer nieuw beleid gaan vaststellen. Ja. En dat geldt we gewoon niet. Dus daar wringt het wel. Overigens kan het ook zo zijn dat veel gemeentes, en met name in de, in de, uh, in de gemeentes, ...die hebben gezamenlijk op dit moment dus allemaal uh, uh, nieuw beleid vastgesteld in uh, februari, maart, dit jaar. Ja, dus ik hoop daarvan dat we in de, in de, in de nieuwe oordeling van vorig jaar, die gaan we 15 juli gaan we die starten... En dat, uh, dat we daarvan kunnen zeggen: oké, okay, uh, gemeente, jullie hebben uh, in ieder geval je activiteiten, hebben jullie je uh, adequaat opgepakt om, uh, om je goed uh, ja, de, de burger te kunnen bedienen ja. en uh, je in ieder geval uh, aan de wet te kunnen houden. Ja, het, het, uh, u heeft het over financiën, en daar wil ik eigenlijk als laatste op komen, want ik wil nog eerst even naar uh, de verblijfsgerechtigden. Als ik de tabel financiën zie, is die toch redelijk groen gekleurd. Uh, ja. Dan ga ik naar de laatste uh, tabel: de verblijfsgerechtigden, de statushouders. Daar zie ik toch een aantal uh, gemeentes gewoon uh, ook twee keer in het rood staan. Uh, Bloemendaal, Casticum, Den Helder, noem maar op. Uh, ja. Hoe ho moeilijk is het om uh, aan de verplichting te voldoen voor de statushouders? Een aantal jaar geleden had Zandvoort de opdracht ook. Er werd een keurige gebouw gerenoveerd. Hup, statushouders erin, klaar. Ja, um, dat klopt. En momenteel is dat het uh, voorstellen uh, heel erg moeilijk. De, U valt een de, beetje weg in... Uh... Uh, sorry. Um, misschien zo beter. Ja. Um, um, dat is, uh, uh, dit is een, uh, een moeilijke inderdaad. Wij uh, we hebben namelijk drie uh, zaken op dit moment... Uh, te maken. Met de coronacrisis uh, hebben we te maken. We hebben bij ons intern, in het toezicht, hebben we ook gekeken van in hoeverre is bijvoorbeeld de corona en coronacrisis van invloed en is corona uh, als reden, verschonbare reden, om niet te voldoen aan de huisvesting van die statushouders. Nou, daarvan hebben we geconcludeerd. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. Er zijn een paar gemeenten die doen de uitvoering via. Uh, vluchtelingenwerk. Uh, althans, die, die huisvesten niet me, uh, mensen, maar die begeleiden de mensen. Ja, vluchtelingenwerk heeft in de uitvoering best wel wat klap gekregen vanwege coronacrisis. Maar puur het huisvesten van mensen heeft daar niet echt onder uh, geleden. Het tweede is natuurlijk de, de woningmarkt, de huidige woningmarkt. En dat is een hele, een hele moeilijke, een hele uh, uh, lastige, omdat ja, uh, we weten allemaal dat in de koop, de, het koopsegment dat het uh, heel moeilijk is om uh, ...omdat heel weinig huizen bij worden gebouwd. De markt is krap. En het heeft ook meteen een relatie met, uh, met het huursegment... ...waar de meeste verblijfsgerechten in worden uh, gehuisvest. En de doorstroom um, in, uh, in dat segment... ...dus de gemeenten hebben daar lastig mee. Daar komt voor dit jaar nog bij... Um, ...dat de IND, de uh, Immigratie en Naturalisatie Dienst... ...een inhaalslag heeft gemaakt. Uh, dus uh, er zijn... Um, uh, men liep iets achter met het uh, uh, met de vergunningaanvragen voor verblijfsgerechtigden en afgelopen jaar is daar een inhaalslag in gemaakt waardoor er een groot aantal uh, mensen die dus al in de AZC zaten, een lange tijd in de AZC zaten, die uiteindelijk een vergunning hebben gekregen. Dus er kwam eigenlijk ook een bulk aan. En die uh, zit, er, uh, zit er voor dit jaar in. En dat zijn de twee grootste redenen dat uh, inderdaad veel gemeenten uh, uh, op dit moment niet uh, aan hun verplichtingen kunnen voldoen om voldoende mensen te huisvesten. Als ik hem heel en, uh, even uh, op mijn buurtgemeente mag trekken, en dat is gewoon ook openbaar staat in de krant, dat uh, een aantal redenen die u noemt uh, eigenlijk niet zo relevant zijn. De raad wil gewoon nergens een gebouw neerzetten. Ja, Um, er zijn een aantal gemeentes, um, uh, en in, um, als de, u het over de buurgemeente heeft, uh, ik heb u aan het begin van het verhaal even uitgelegd mm -hmm. welke treden wij, uh, dat wij verschillende treden op de interventieland ja, ja. hebben, zoals we dat noemen. Nou, bij uh, onder andere uw buurgemeente. Um, uh, uh, zijn we die 2 drie 3 al gepasseerd... en uh, zijn er al bestuurlijke gesprekken ook, uh, uh, ook gevoerd. Ja, dan is dat, uh, dan is dat uh, duidelijk. Ik wil nog heel kort, want de tijd gaat ja. door... en we hebben nog een prachtig onderwerp over sport. Uh, ja. De financiën, dat ziet er allemaal best redelijk uit. Uh, ja. Er staat één rood blokje en dat is ergens bovenin. Onderin staat natuurlijk Zandvoort... met uh, twee groene blokjes en één uh, geel blokje voor uh, 2020. Ja. Uh, dat is uh, niet slecht, niet goed... En ook niet nee. om in te grijpen. Um, nu uh, heb ik hier voor mij een stukje over de gemeente Zandvoort... dat er niets aan de hand is. We gaan uh, goed in de begroting. Uh, past dat in het gele blokje? Ja, geen belastingverhoging? Uh, ik, moet u, ik moet u eerlijk zeggen, ik ben geen specialist op financieel gebied. Ik zit hier in het oh. omgeving. Zeg maar <laughs> qua Zandvoort, wat ik wel even kan aangeven... Um, wat ik daarvan gelezen heb is dat de gemeente soms toch wat moeite heeft gehad om bijvoorbeeld de, de begroting uh, uh, sluitend te krijgen en structureel sluitend te krijgen. En dat zijn zaken waar we uh, naar kijken. Kijk, Normaal gesproken in, de, in je bedrijfsvoering krijg je een begroting structureel sluitend en voor de extraatjes zou je dan ook nog geld hebben voor de in, uh, incidentele... Um, incidentele uh, investeringen. En ik heb begrepen, nou zeg ik even uh, uh, uit mijn hoofd, dat er uh, toch een aantal maatregelen zijn genomen, extra maatregelen binnen de uh, gemeente Zandvoort. Heeft de raad van gemeente Zandvoort gezegd van nou. Die, die, die investeringen gaan we even niet doen om toch het, de begroting structureel sluitend te krijgen. En dat betekent, ja, um, er zit niet meer heel veel, heel veel uh, spek op de botten om, uh, om nog uh, de zaken te doen. Dus wel, ik zo zeggen, even een, een waarschuwing van um, het is nog structureel sluitend. Maar dat houdt niet over. Dus uh, houdt uh, houd in de gaten, gemeente. Dat is meer de waarschuwing die uh, de gemeente Zandvoort uh, op dit moment heeft gekregen. Ja, dan is het uh, toch een aardig bericht dat uh, hier bejubeld wordt. Dat alles goed gaat. Geen uh, belastingverhoging is niet noodzakelijk. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn eigenlijk een beetje tegenstrijdige berichten. Nou, de gemeente Zandvoort staat nog niet rood. En, uh... De, Nog de, niet rood? Dat de, de, die, nee, nee, nee, zeker niet. Dus uh, uh, in die zin, kijk, uh, geel is, uh, is uh, zeker niet slecht. Maar uh, de, het is wel uh, gemeente, m, pas op. Want, okay. uh, om om um, uh, um zo door te blijven gaan. Het is te structureel, is het sluitend. Mm -hmm. Dus uh, zeker, uh, zeker niet rood. Maar uh, het, het is een attentie van uh, gemeenteraad. Uh, let, let op. op en, uh, ja. Uh, er moeten misschien andere maatregelen in de toekomst genomen worden... om structureel sluitend te blijven. Ja, dat zullen zij uh, zeker aannemen en daar uh, tot 2022 uh, mee doorgaan. En in 2023 hebben we een nieuw financiële beleid met een nieuwe raad. Meneer Van der Linden, ik dank u voor uw uitleg. Het is een uh, mooi rapport. Ik heb het ook gelezen. Dus uh, alle andere mensen die het willen lezen... kunnen naar de provincie schuine streep bestuur. En daar staat hij op het uh, website op uh, onder het kopje interbestuurlijk toezicht. Ja. Interbestuurlijk toezicht 2020. Ja. Meneer Van Linden, ik wens u een prettig weekend en tot horen. Tot Dank u wel. Dank u wel. Fietsen in Beijing van Katie Malouwa. Lekker nummer. Uh, we gaan praten met uh, Wout Werker van Sportservice Noord-Holland. Meneer Werker, goedemorgen. Goedemiddag. Uh, uh, goedemiddag. Het, ja. het is ook Wouter, Wouter van de Vecht. Ik heb nu drie <laughs> namen staan. <laughs> Wout Werleim, Wout Werker, maar het is Wouter van de Vecht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij hebben een uh, prachtige publicatie gezien over uh, Zomerboost. Uh, kunt u ons dat uitleggen, Zomerboost? Ja, uh, ja, we hebben op dit moment in deze zomer een aantal verschillende activiteiten lopen. Een daarvan is, uh, is Zomerboost. Uh, en Zomerboost is voor uh, de sportaanbieders, enerzijds in, in de gemeente uh, Zandvoort, en voor. Alle inwoners aan de, aan de andere kant voor de gemeente Zandvoort. De sport heeft natuurlijk heel erg lang stilgelegen. Ja. Met name verenigingen en sportclubs hebben daar ontzettend veel last van gehad. U kon natuurlijk niet op een normale manier met hun leden gesport worden. Een gevolg daarvan ook is dat er misschien leden gestopt zijn. Dat mensen minder zijn gaan sporten. Uh, omdat die uh, mogelijkheden die niet waren. Uh, en het idee van Zomerboost is om de verenigingen en de sportaanbieders in, uh, in de gemeente... Uh, dus ook de commerciële sportaanbieders, ja, extra... Uh, sportactiviteiten in de zomer aan te laten bieden. Er zijn toch nog veel mensen die deze zomer niet voor een buitenlandse vakantie kiezen. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, qua sport toch een beetje stil zijn gevallen uh, de afgelopen tijd. Uh, en met die uh, zomerboost ja, willen we meer wervingsactiviteiten eigenlijk bij de verenigingen en de sportaanbieders creëren zodat uh, de inwoners van Zandvoort weer zien hoe leuk het is om bij een sportvereniging of bij een sportclub te sporten. Uh, want het in je eentje door de door de duinen rennen of, of uh, uh, fietsen is natuurlijk leuk, uh, maar uh, met, met een groep mensen is op een sociaal vlak natuurlijk altijd leuker. Uh, dus ja, we willen de, de verenigingen de kans geven om uh, weer mensen binnen te halen en te laten zien hoe leuk het is om te sporten bij een vereniging of bij een sportclub. Uh, en de inwoners van Zandvoort, en dat is echt van uh, zeg maar van 0 tot 100 jaar, uh, ja willen we weer aan het bewegen brengen en laten zien hoe leuk het bij zo'n uh, zo vereniging is. Uh, dat is de zomerboost. en daar is ook echt uh, extra budget voor beschikbaar voor de verenigingen. Uh, die kunnen vanuit het uh, uh, corona herstelfonds uh, kunnen ze geld uh, ontvangen om die wervingsactiviteiten uh, te betalen of om het wat extra aan te kleden. Hè. Zeker in die zomerperiode kan het natuurlijk uh, wat lastiger zijn om uh, vrijwilligers te krijgen of om trainers te krijgen. Nou, met, met die financiële Stimulans: Is het, is het, is het euh, mogelijk makkelijker om, om een extra grote activiteit, extra grote uit te pakken, of om een, uh, een trainer of een kliniek te betalen en die, uh, die in te zetten, zodat je ja, een, een uh, wat, wat mooiere actie neerzet? Dat is de, de Zomerboost. Uh, ik kom straks op dat andere project. De Zomerboost, wat doe jij als sportaanbieder? Uh, er staat een keurig uh, verhaal wat je, wat je kan en dat je ook kan klikken op de websites. Gaan jullie ook actief naar de sportclubs toe? Ja, goede vraag. Uh, we zijn als, als team sportservice zijn we uh, ja, eigenlijk dit ook naar de sportclubs en de sportverenigingen aan het communiceren. Uh, van uh, die boost is er. Wij gaan daar veel uh, media-aandacht straks voor, uh, voor inzetten, zodat uh, mensen op de site Noord-Holland actief uh, uh, bij de, de selectie zomerboost uh, kunnen zien welk aanbod er bij welke sportaanbieders is. Uh, en ja, dat zijn wij ook uh, uh, constant bij die sportaanbieders aan het promoten van uh, ja, jongens, uh, kijk wat jullie kunnen doen uh, uh, in, de, in de zomer. Uh, wat jullie leuk vinden. En uh, uh, zorg dat dat erop komt te staan. Hè. Ik ben, uh, afgelopen week was ik bij de, bij de Jeugdboelvereniging op, uh, op bezoek. Uh, nou, die gaan uh, uh, naast dat ze een uh, ...uitwisseling met de Brutschclub gaan doen... Uh, ...gaan ze ook kijken of ze... Uh, ...een soort van, uh, van inloopdagen... ...kunnen creëren, zodat mensen... Uh, ja, ...kunnen ervaren hoe leuk... ...de buur is. Het heeft misschien... ...een wat stoffig imago. Uh, maar het is eigenlijk een, een, een sport... ...waarbij uh, uh, toch al gauw... Uh, ...aardig wat meters maakt... ...over zo'n uh, zo baan heen. En, en uh, ook het gooien... Uh, ja, daar is toch nog wel wat kracht voor nodig... dus het is gewoon een, een goede beweegactiviteit. Nou, dat willen ze... Hè, dat, dat moet je ervaren en, en merken hoe leuk dat is. Uh, dus daar ben ik in gesprek mee geweest... die gaan daarmee aan de slag. Uh, de, de scouting uh, heb ik van de week bijvoorbeeld contact mee gehad... die gaat ook kijken hoe ze uh, ja, extra activiteiten in die zomer kunnen doen... Uh, om, om uh, ja, kinderen uh, te, laten, te laten ervaren hoe leuk het bij de stouting is uh, en zo zijn we ja, eigenlijk met alle sportaanbieders uh, in gesprek om te ja. kijken wat zij uh, zouden kunnen doen. Er zijn natuurlijk twee, uh, twee grote verenigingen: hè, de tennisvereniging en de voetbalvereniging. Is daar al een respons van? Ja, nou, uh, in, in de coronaperiode zijn er twee sporten die daar uh, gek genoeg uh, uh, uh, ja, lullige gezicht altijd bij hebben gehad. Want dat is de golf en de tennis. Uh, en dat komt natuurlijk omdat... dat sporten u, u praat zijn... met een golfer. Sorry? U praat met een golfer. Ja, nou ja. <laughs> het, uh, nee, maar golf en tennis zijn natuurlijk uh, uh, sporten die bij uitstek uh, op die anderhalve meter gedaan konden worden. Uh, dus we zien dat, dat in die uh, uh, coronaperiode de, de tennisverenigingen in zo'n algeheelheid... Uh, ...en ook de golfverenigingen een enorme ledenaanwas hebben gehad. Dus uh, voor zover ik weet uh, is, is uh, tennisvereniging Zandvoort uh, ja, zo goed als uh, uh, uit zijn jasje gegroeid... ...bij wijze van spreken. Uh, dus daar zijn wervingsactiviteiten uh, minder relevant voor... Mm -hmm. Uh, kijkend naar de voetbal en dat, dat is ook wat we, hè, we doen deze zomerboost ook in andere gemeentes uh, ja, de voetbal heeft natuurlijk vooral uh, met de jeugd, jeugd gewoon door kunnen spelen het hele seizoen uh, maar daar is wel ontzettend veel inzet van die vrijwilligers voor gevraagd om dat op, op een hele andere manier vorm te geven dus uh, in, in de brede linie ook in de andere gemeentes zien we dat uh, voetbalverenigingen zeggen van ja wij willen eigenlijk in de zomer uh, onze vrijwilligers rust gunnen uh, ...en, en uh, uh, kijken daarna wel weer. Uh, maar ik, ik ben nog wel uh, in gesprek met SV Zandvoort... ...en ik hoop dat uh, uh, de, de zomerboers loopt tot 31 augustus. Uh, de meeste voetbalclubs zullen ergens half augustus weer... Uh, ...denk ik beginnen ook met trainen. Uh, dus ik hoop dat, uh, dat we ergens in augustus ook nog iets leuks... Uh, van, uh, ...vanuit SV Zandvoort kunnen verwachten. Ja, daar staat uh, in het persbericht en, uh, en, en de bekende uh, kanalen... ...dat je uh, ook een toolkit kan... Uh... Kan krijgen. Dus er staat genoeg informatie op, uh, op jullie website om daar wat mee te doen als je, als je wat wil. En jullie gaan ook ja. actief uh, naar ze toe. Uh, wat ik ook een, uh, een aardige vind, is uh, Roeze. Uh, een project ja. voor, kind, voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Ja, iets ouder. Ja, de basisschool leeftijd. Ja. En wat gaan jullie daarmee doen? Ja, dat, dat zijn onze. Uh, uh, ...zomeractiviteiten voor, uh, voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Uh, dat, uh, dat is gedurende de zomer. Uh, in totaal zes weken, Het begint uh, 12 juli. Uh, en dan gaan we uh, op verschillende plekken in Zandvoort... Ja, ...ontzettend veel uh, leuke en verschillende activiteiten met die kinderen doen. Uh, we beginnen de eerste twee weken in samenwerking met, uh, met Pluspunt... Um, en dat, uh, dan gaan we veel op het strand doen, dus dan ga je toch ook veel uh, activiteiten met water krijgen natuurlijk. Uh, maar ook met, met, met duinen, met natuur. Uh, en in die weken daarna zitten we op uh, verschillende plekken in uh, Zandvoort Noord en Zandvoort Zuid. Uh, in Zandvoort Noord op de Flemmingstraat en de Kazamstraat, dus dat zijn het uh, speelpleintje daar en het uh, sportveldje. Uh, en in Zuid gaan we op de, het schoolplein van de Oranje School uh, aan de slag... Uh, en dat is dus uh, ja iedere week. Uh, op, op drie verschillende dagen, op die drie verschillende plekken. Dus, mm -hmm. zeg maar. uh, en dat ja, dat is dus van alles. Dat zijn uh, balsport, uh, speurtochten, uh, expeditie robinson achtige activiteiten. Uh, de laatste twee weken van, uh, uh, van, die, van die zomeractiviteiten gaan we. Uh, kijken of we nog extra grote uit kunnen pakken met, uh, met, met springkussers of, of uh, <laughs> popelaars, stormbanen misschien wel, dat soort dingen. Dat is ook een beetje afhankelijk van, uh, van wat dan de weersverwachting ja. is natuurlijk. Uh, maar ja, dat, dat we gewoon één groot uh, zomerlang sport- en speelspektakel voor, uh, voor kinderen in, in heel Zandvoort, uh, ja, tussen in, in de basisschoolleeftijd, zeg maar. Ja, de... Het is wel een verplichting, want je zit nog toch wel een beetje aan, aan drukte vast. Hè. Mensen moeten zich opgeven. Uh, ja. Dat kan via uh, www.teamsportservice.nl-zandvoort. Ja, en uh, daar, daar word je doorverwezen. Maar in principe loopt alles via Noord-Holland actief. Uh, hè, dat is onze, uh, onze website waar alle activiteiten uh, in Zandvoort... dus ook gedurende het, het uh, reguliere seizoen of het, het reguliere jaar... zeg maar, de sportaanbieders in Zandvoort hebben daar ook een sportaanbod op staan. Uh, maar Noord-Holland actief gebruiken wij inderdaad als inschrijfwebsite... maar ook als communicatiewebsite van alle activiteiten die er zijn. Bijvoorbeeld ook voor, uh, voor Zomerboost... Um, dus daar kun je op inloggen. En in dit geval uh, kun je dus kiezen voor de, voor de vakantieactiviteiten. Je kunt een aantal keuzes maken. Je kunt ook keuzes maken op leeftijd bijvoorbeeld. Um, en dan kun je zien waar die activiteit op welke dag op welke plek is. Uh, en dan kun je uh, heel simpel met, uh, op, op deelnemen klikken. En dan, uh, dan ben je aangemeld. Oké, okay, en dan ben je ingeschreven en dan mag je meedoen. Ik uh, denk dat ja. jullie een uh, heel leuk en uh, druk uh, zomerseizoen voor de boeg gaan het. Uh, ja. lijkt ons heel erg fijn. Ja, ja. Dat, uh, ja, we willen gewoon zoveel mogelijk uh, uh, mensen en, en, en kinderen lekker aan het bewegen, lekker aan het sporten krijgen. Uh, en en dat, dat sporten en bewegen gewoon weer echt in het systeem van, uh, van, van mensen. mensen en van ja. kinderen gaat zitten. Uh, en, en dat daar ook uh, een spin-off naar, naar verenigingen en sportclubs en, en, en uh, sportaanbieders zit. Zodat ja, eigenlijk iedereen uh, vanaf september weer uh, echt in het oude normaal zit, om het maar zo te okay. zeggen. En nou, dan hoop ik ik het nu uh, goed zeg, meneer Van de Vecht. Ontzettend bedankt, ja, goed. <laughs> Ontzettend bedankt voor uw uh, uitleg. En uh, wij hopen samen met u op een uh, sportieve zomer. Ik dank u wel. Ja, heel graag gedaan. En een uh, fijne uitzending verder. Ja, dit was. Uh, voor Zandvoort en de regio. Kijk, dat was een, een flits jingle van Jelmer die erin ging. Um, dit was een goede morgen, Zandvoort. En wij zaten in de studio in de Tolweg. De techniek is gedaan door Jelme Koper. De muziek door Jelme Koper en Koordraaier. Als Van Houts is de redactie gedaan door Gert van Kuik. En mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En tot volgende week.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 je hebt een fijne auto, ik heb een baan, betaalt al onze bills. Ik zel, ik drink het, stay at the bar, more your friends than you do your kids. I'd always hope for better together. Tot zover, het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.